12 uur. Dit is Radio 1. Met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Er is kritiek op omroep Friesland... in verband met de verslaggeving van de grote brand in Leeuwarden. Die was namelijk in het Fries... waardoor veel mensen het niet konden verstaan. Hoofdredacteur Diederik Bonarius reageert zometeen. Er is een mediaforum met Roos Slikker en Tom Verlint. En nu het NOS Journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. Verdachten kunsthalroof beschuldigen Rotterdam en de kunsthal. KPN speurt naar Amerikaanse hackers en overvallen schietpartij in Maastricht. Uh, het is zonnig vandaag, 18 tot 22 graden en er staat wel een vrij stevige zuidenwind. Vanavond van het zuiden uit buien, mogelijk met onweer. En ook morgen een paar buien, maar morgen ook zon en het wordt dan 15 tot 19 graden. Donderdag op veel plaatsen droog met zonnige periode en een graad of 16. De verdachten van de kunstroof uit de Rotterdamse kunsthal... dreigen met een proces tegen de gemeente Rotterdam en het museum. Volgens een advocaat gaat er veel mis bij die rechtszaak... en krijgen de verdachten van alles de schuld. Correspondent Joost van Egmond in Roemenië bij de rechtbank... waar de zitting straks weer verder gaat. Joost, jij hebt de advocaat net gesproken. Waar komt dat dreigement vandaan? Wat hij zegt is, ik kan nu niet langer stil blijven. Ik heb het een lange tijd aangezien, maar dat klopt van alles niet. En er zijn natuurlijk ook inderdaad weer heel veel vraagtekens te zetten bij wat er die nacht is gebeurd. Um, er zijn behoorlijk wat fouten begaan in de beveiliging. De politie was ook niet allemaal helemaal scherp. En hij gelooft niet dat het toeval is. Hij zegt ik wil tot de bodem uitgezocht hebben. Um, het belangrijkste is dat we nu gaan kijken naar die Nederlandse kant. De zaak is niet zo simpel als hij lijkt. Het gaat niet om een paar Roemeense rovers die alles alleen hebben bekokstoofd. Er zijn ook anderen bij betrokken. En zonder de schuld van de rovers af te willen halen, want die hebben allemaal bekend, zegt hij wel: ik heb een heleboel vragen. I want to know exactly who is involved in this case from the Dutch side. I want to clarify the van of the member of the board van het Kunsthalmuseum Museum in this deal. I want to find the person who was inside. I want to clarify why in this moment nobody was arrested in Holland. En why nobody was obliged to pay. De gebruikelijke vragen: hoe komt het dat de roos zo makkelijk was? Hoe komt het dat de politie zo, zo traag alarm sloeg? Maar dan zegt hij ook wie was er binnen en wie heeft mijn cliënten geholpen. En daarmee zet hij een heel interessant humor op touw. Hij beweert dat zijn cliënt nu zegt. Ik heb hulp gehad van binnenuit. en ik kan ook aangeven wie dat is, als jullie tenminste daarvoor voor mij een tegemoetkoning hebben. Dat soort spelletjes heeft deze verdachte vaker geprobeerd. Hij heeft ook gezegd dat hij schilderijen kon terugbezorgen en daar hebben we later niets meer van gehoord. Dus het kan natuurlijk weer bluff zijn, maar aan de andere kant, je weet het nooit. Dat zijn alle dingen die hij nu uitgezocht wil hebben. Straks gaat die zitting dus weer beginnen in eh, Boekarest. Wat staat er voor vanmiddag op het programma? Dat zou wel eens heel interessant kunnen zijn, want los van al deze rumoeren speelt ook nog gewoon de strafzaak hebben deze mensen de schilderijen gestolen en vervolgens verborgen gehouden. Dat is natuurlijk een heel beperkte zaak en het bewijsmateriaal is enorm. En er zijn ook bekentenissen. Al deze mensen hebben gezegd, we hebben dit inderdaad gedaan, we willen graag bekennen. En dan willen we in een zogenoemde spoedprocedure terechtkomen. Waarbij de rechter in ieder geval in theorie zelfs vandaag al uitspraak zou kunnen doen. Voor alle duidelijkheid, dat gaat dan dus echt om het roven en verbergen van de schilderijen wat er vervolgens met die schilderijen gebeurd is... of ze inderdaad zijn verbrand, zoals de aanwijzingen zijn... of dat ze misschien toch nog ergens anders liggen. Dat is onderwerp van een apart onderzoek... dat nog lang niet is afgerond. Correspondent Joost van Egmond... KPN houdt met een speciaal team extra scherp in de gaten of Nederland wordt afgeluisterd. Eerder werd duidelijk dat Belgacom werd gehackt... en ook het Franse telefoonverkeer is door inlichtingendienst NSE afgeluisterd. Economieverslaggever André Meijnema in gesprek met KPN-topman Ilko Blok. We gaan eens even iets anders doen. We gaan eerst even naar Maastricht, want daar is een straat afgezet nadat er bij een overval was geschoten. De politiewoordvoerster in Maastricht geeft uitleg bij de Limburgse zender L1. Nou, het is vanochtend rond kwart van negen gebeurd in de Veldstraat. Het is inmiddels zeker dat er is geschoten. Of het een of meerdere keren is, weten we nog niet. Er zijn geen gewonden. We gaan uit van meerdere daders en we zijn een uitgebreid onderzoek gestart. De politie heeft na de schietpartij met het slachtoffer gesproken. Bij die overval in Maastricht is wel iets buitgemaakt. Maar wat dat dan is, dat wil de politie nog niet zeggen. Een nieuwe opstand tegen Turkije als de Turkse regering het vredesproces niet snel nieuw leven inblaast. Daarmee dreigt tenminste de Koerdische afscheidsbeweging PKK. Sinds begin dit jaar is er een wapenstilstand en zijn er vredesbesprekingen tussen de PKK en de regering in Ankara. Bram van Meulen, correspondent in Turkije. Bram, waarom dreigt de PKK daarmee? Nou, je moet dit zien als de reactie op het uh, pakket van democratische hervormingen uh, dat premier Erdogan eind september een paar weken geleden aankondigde. Veel van die hervormingen gingen over de Koerden in Turkije. Uh, maar uh, in dit lange interview dat uh, de PKK heeft met, gegeven met het uh, persbureau Reuters doet de tweede man van de PKK die in de kampen zit in het noorden van Irak. Die hervormingen af eigenlijk als een doodlopende weg. De voorstellen zijn wat hem betreft zo teleurstellend dat de strijders die in april van het jaar zijn begonnen zich terug te trekken uit Turkije richting Noord-Irak ieder moment weer kunnen worden teruggestuurd vanuit de bergen van Noord-Irak weer Turkije in. Ja, je moet het een beetje zien als armpje drukken met de premier. De PKK weet dat volgend jaar een heel belangrijk jaar is voor premier Erdogan. Dan is het een verkiezingsjaar. Daarin wil hij zich natuurlijk ook profileren als de vredestichter. De premier die het probleem met de Koerden heeft opgelost. En bij deze laten zij weten, dit is niet genoeg. Wij willen meer zien of anders. Ja, wat willen ze dan? Wat doet Erdogan niet goed genoeg volgens de PKK? Nou ja, als je dat interview leest met die tweede man van de PKK... Eh, heeft dit pakket volgens hun niks van doen met democratie. Hij heeft het over de mentaliteit in Turkije. Die is onveranderd gebleven, zegt hij. Eh, Erdogan beloofde weliswaar eind september... Eh, bijvoorbeeld Koerdisch onderwijs op privéscholen. Hij beloofde dat Koerdische politici... vanaf nu ongestraft in het Koerdisch campagne mogen gaan voeren. Allemaal ondenkbaar, jarenlang, decennia lang moet ik zeggen. Uh, maar hij deed ook heel veel niet. Uh, hij veranderde bijvoorbeeld niet de antiterreurwetgeving... waarmee op dit moment duizenden Koerden worden vastgehouden. Hij veranderde niet die torenhoge kiesdrempel van 10%... die het voor minderheidspartijen, lees Koerdische partijen... juist zo moeilijk maakt om in dat parlement te komen... En hij had het ook niet over zeg maar, decentralisatie van de macht. De Koerden, willen, die vooral in het zuidoosten van het land wonen, willen zelfbestuur, autonomie. Daar vragen ze al heel lang om. Ook daarover werd niks gezegd. En nu is de reactie dus: doe meer, doe iets meer. Of anders wordt het oorlog. Bram Vermeulen, correspondent in Turkije. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. KPN, we gaan er nog even kijken wat die allemaal gaan doen. Die houden met een speciaal team extra scherp in de gaten of Nederland wordt afgeluisterd. Economieverslaggever André Meijnema in gesprek met de topman van KPN, Ilko Blok. De NSA luistert mee. Heeft u daar iets van gemerkt de voorbije weken maanden? Laat ik beginnen met uh, het eerste bericht dat hierover uh, naar buiten toe kwam. De hek bij uh, Belgacom. Na aanleiding van die hack hebben wij uh, een extra check uitgevoerd uh, naast uh, zeg maar de reguliere checks die we al uh, doen. En uh, die extra check hebben we gedaan omdat we van Belgacom uh, extra gegevens hadden gekregen waar we uh, ja, naar moesten kijken. En ja, die check heeft uh, uh, volgens nog niets uh, uh, uh, opgeleverd. Dus dat is één, uh, uh, twee. Uh, en daar wil ik toch ook heel duidelijk over zijn. Uh, KPN heeft niet samengewerkt met uh, de NSA. Wij werken uitsluitend mee aan tapverzoeken... die uh, door de rechtercommissaris of de minister gegeven worden. Uh, zo is het uh, ja, opvragen van informatie in Nederland uh, uh, geregeld. En dat is ook zoals wij het uh, doen. Dus op dit moment uh, heb ik geen enkele aanleiding om... Uh, ja, te veronderstellen dat het anders is dan. Uh, zoals ik uh, zojuist aan u uitgelegd uh, heb. Ja, maar zou het kunnen zijn dat de NSA meeluistert, aftapt, hackt. Uh, zonder dat u het in de gaten heeft? Kijk, ik kan natuurlijk dat niet uitsluiten. maar. Uh, ja, wij hebben hele goede mensen. Uh, die het netwerk. Uh, monitoren. Uh, zoals ik al zei. we hebben ook een extra check. Uh, uitgevoerd. en ja, dat heeft geen uh, bijzonderheden. Uh, opgeleverd. Maar. Ja, een 100% garantie kan ik niet geven. Wel de garantie dat we er alles aan doen om uh, uh, dit te voorkomen. En stel dat u iets merkt, dat u gehackt wordt... dat er meegekeken wordt, meegeluisterd wordt, bijvoorbeeld door NSA. Uh, kunt u daar wat tegen doen dan? Of moet u dan machteloos toekijken op welke stappen zou je kunnen zetten? Ja, natuurlijk kan je maatregelen nemen. Maar als je ontdekt dat er uh, uh, uh, meegeluisterd of meegekeken wordt... Dan, uh, uh, en je ontdekt dat, ja, dan kan je... Uh, uh, daar maatregelen opnemen. En uh, ja, dat zullen we dan altijd in overleg met uh, uh, de overheid uh, doen, want op zulke soort uh, terreinen werken we ja, nauw samen met de overheid. KPN Topman Blok in gesprek met economieverslaggever André Mijnema. Indie Pender gaat een spotje waarin het Utrechtse raadslid Bert van der Roest een rol speelt niet aanpassen. In plaats daarvan schenkt de vergelijking 10.000 euro aan het Utrechtse straatnieuws. Van der Roest stal 45.000 euro van de daklozenkrant. En Indie Pender overwoog dat reclamespotje aan te passen. Maar dat kost veel geld en de daklozen hebben er niks aan. Straatnieuws is ingetogen blij met de gift, zegt bestuursvoorzitter Broos Snets bij RTV Utrecht. Dit geld komt ten goede aan de daklozen. Daarvoor wil ik best even slikken als ik die kop van Van der Roest weer op tv zie, zei Snets. De Britse zanger Noel Harrison is overleden. Hij was 79 jaar en was vooral bekend van het nummer The Windmills of Your Mind. <middels> In de windmills van je mind. En dat werd later ook in het Nederlands opgenomen door Herman van Veen onder de titel Circles. Sport. Gert-Jan Verbeek staat vanmiddag al op het trainingsveld bij FC Neurenberg. Hij heeft een contract voor 2,5 jaar getekend met de club uit de Bundesliga. Verbeek zat zonder werk nadat AZ hem vorige maand op straat had gezet. Tim De Wit, correspondent in Duitsland. Hoe wordt Verbeek onthaald in Beieren? Nou ja, positief wel. Uh, volgens Bild, uh, de Duitse krant hier... heeft Duitsland zelfs uh, de Rod Stewart van het voetbal binnengehaald. Uh, de krant heeft twee foto's van uh, Rod Stewart en gert van Verbeek... naast elkaar gelegd met de tekst... het zijn net dubbelgangers. Nou ja, verder valt op dat hij wordt omschreven als harte hond... en als disciplinefanatiker. Kortom, iemand die keihard kan zijn en conflicten niet uit de weg gaat. En zo kennen we hem in Nederland natuurlijk ook wel. Uh, wel moet erbij gezegd worden dat Verbeek niet boven aan het lijstje stond... bij Nuremberg, want ze probeerden eerder al een andere Nederlander binnen te halen... René Meulensteen, hij is oud-assistent van Alex Ferguson... bij Manchester United, die zei nee. En ook de huidige bondscoach van Oostenrijk, Marcel Koller, was gepolst. Die zei ook nee. En toen kwamen ze bij Verbeek uit. Ja, maar past Verbeek dan wel een beetje als harterhoend bij het Duitse voetbal? Ja, dat denk ik wel. Ja, hier zijn dit soort trainers uh, juist heel erg populair. Denk bijvoorbeeld maar aan Huub Stevens, is ook zo'n type. Of Felix Magath of Joep Heinkens, uh, de oude trainer van Bayern München. Dat zijn echt trainers die veel hameren op discipline. Dat, dat ligt goed hier in de Bundesliga. En daarnaast is Verbeek wel iemand die bewezen heeft dat hij ook van een jong elftal iets uh, kan maken. Nuremberg is bepaald geen rijke club, heeft veel jonge spelers. Dus daar leeft heel erg de hoop dat er ja, met een harde en strenge coach uh, wel wat kan veranderen. Ja, nog niks gewonnen. Hè? Wat, voor, wat voor club is het eigenlijk? Nee, inderdaad. Ja, ze staan zestiende momenteel. En ja, je kan gerust zeggen dat Nuremberg een heel droevig seizoen doormaakt. En ook de afgelopen jaren ja, bungelde de club een beetje zo rond de middenmoot. Het is echt een ja, wat kleurloze Duitse ploeg geworden. En zeker als je naar het verleden kijkt. Ze wonnen in 2007 nog de Duitse beker. speelden Europees voetbal. En uh, in de jaren zestig zelfs waren ze nog meerdere malen kampioen van Duitsland. In die tijd zelfs sterker uh, dan hun aartsrivaal Bayern München. Nou, dat, dat is bijna niet meer voor te stellen natuurlijk uh, in 2007. 2013. Dus aan Verbeek heel erg de taak om de club weer wat meer gezicht... wat body te geven, ze aantrekkelijker te laten spelen ook. En ja, het allerbelangrijkste natuurlijk om te zorgen... dat ze wegkomen uit die degradatiezone. Nou, komende vrijdag zit hij meteen voor het eerst op de bank... en dan speelt Nürnberg uit tegen Stoetkart. We gaan er allemaal op letten. Tim de Wit, dankjewel. 13 over 12, nog een keer de hoofdpunten van deze uitzending. De verdachten van de kunsthalroof leggen de schuld bij de gemeente Rotterdam en het museum. Telecombedrijf KPN speurt met een speciaal team naar Amerikaanse hackers. En in Maastricht is de Veldstraat afgezet na een overval en een schietpartij. En dat was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen Jurgen van den Berg in lunch. Die nieuwe vestiging in Parijs, hoe gaan we dat nou regelen? Met een krediet van de bank? Of, of kan het ook anders?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 En het probleem begint bij Den Haag op de A12. Daar is een vrachtauto door de middenberm gereden bij Nootdorp. Dat betekent dat de A12 tussen Den Haag en Utrecht... daar in beide uh... richtingen dicht is. Het verkeer zou moeten gaan omrijden. Het gaat over de A12. Den Haag-Utrecht. Een vrachtauto door de middenberm in Nootdorp. Die A12 is dus in beide richtingen afgesloten. Een ongeluk vanuit Europort op de A15 naar Rotterdam. Tussen Spijkenis en Pernis, 5 kilometer. Daar zijn drie rijstroken dicht... A28 Hogeveen-Assen, een ongeluk bij de afrit Dwingelo... zorgt voor 3 kilometer file. En op de A44 Amsterdam-Den Haag tussen Leiden en Wassenaar... nog eens 2 kilometer. Op de Veluwe drukte op de A344 en 344 richting Apeldoorn... tussen Kootwijk en Apeldoorn 6 kilometer. Dit is Radio 1. NCRV. -E. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, het grote radiogala komt eraan... waar de belangrijkste radioprijzen worden uitgereikt. Wij mogen zometeen de nominaties bekendmaken... voor de Talent Award en het radiostation van dit jaar. In het mediaforum columnist Roos Slikker werkt onder meer voor Parool en de Post online. En oud-omroepaars, nu mediaadviseur Tom Ton van Lint. En het gaat onder meer over de cosmetische programma's op tv. Volgens minister Schippers zijn die debet aan de misstanden in die branche. Cosmetische arts Robert Schumacher, een pionier in Nederland... benadrukte gisteren bij Paul en Witteman dat toen hij begon het allemaal veel beter was. Op dat moment dat wij dat deden, in 2003 was er heel weinig op dat gebied. Wij waren de eerste met een make-over-programma. Maar wat anders is in die tijd, was dat wij een heel veel voorlichting gaven. En dat wordt in de tegenwoordige programma's voor een groot deel er niet meer in gedaan. In de Nationale Nieuwskist zometeen Johnny Smit. En die komt uit Overdinkel. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het nieuws. De Amerikaanse publieke omroep PBS wil een eigen digitale tv-zender beginnen in Nederland. De omroep heeft al een mediabureau ingeschakeld om goed te kunnen onderhandelen met de kabelaars. PBS is vooral bekend van historische documentaires... van het journalistieke programma NewsHour en de legendarische kindershow Sesamstraat. In Amerika zendt PBS uit via zo'n 350 lokale stations. In Engeland is twee jaar geleden al een lokale versie van PBS gestart met succes. Google gaat cyberaanvallen helpen te voorkomen. De internetgigant biedt een beschermingsschild aan aan nieuwsorganisaties en mensenrechtengroepen die geregeld last hebben van cyberaanvallen. Google wil dit doen door de sites te hosten... die het slachtoffer zijn van politiek gemotiveerde DDoS-aanvallen. Door de sterke infrastructuur van Google... zou het bedrijf dit soort aanvallen beter af kunnen slaan... dan kleine providers. Google is verder bezig met een initiatief... om de vrijheid van meningsuiting te steunen. Via de dienst UProxy kunnen mensen censuur van de overheid... op het web omzeilen. Chinezen zouden op deze manier bijvoorbeeld toegang kunnen krijgen... tot websites die nu geblokkeerd zijn door een firewall. De informatie van Omroep Friesland over de grote brand in Leeuwarden... leidde tot verwarring en irritatie. Dat lazen we vanochtend in Trouw. Veel mensen stemden af op de omroep, maar haakten vervolgens ook weer heel snel af. Want de, van de uh, verslaggeving van de brand was helemaal in het Fries. En zo maakte deze verslaggever vast niet voor iedereen duidelijk... of die nou wel of niet iets wist van de oorzaak. Er is nog niet bekend hoe de oorzaak van de brand. De politie verwacht dat ik nog wel een uh, weekend nederig te hebben. En het het er al in maart te krijgen dat ik de politie van zelfs net de gebouwen in, de pannen in ging vanwege instortingsgevaar. Er kwamen klachten binnen bij Omroep Friesland zelf, maar ook bij de politie Noord-Nederland merkte ze dat mensen het vervelend vonden dat de uitzendingen niet te volgen waren voor niet vriezen. Ik praat erover met hoofdredacteur Diederik Bonarius van Omroep Friesland. Diederik, goedemiddag. Goedemiddag. Gaan jullie daar de volgende keer rekening mee houden? Nou, um, ik wil even iets corrigeren. We hebben heel veel, ook in het Nederlands, uh, op televisie uitgezonden. Uh, de, uh, uh, op het einde van onze televisieuitzending waren er samenvattingen in het Nederlands. Uh, daarnaast hebben we op onze site heel veel berichtgeving gedaan. En uh, het, voor 80% van die berichtgeving was er ook een Nederlandse versie uh, van die berichten. En uh, dat is heel erg gewaardeerd. Dat blijkt al uit onze bezoekcijfers. We hebben uh, een nieuw record gevestigd op internet het afgelopen weekend uh, rondom de berichtgeving van de brand. Dus uh, ik ben het niet eens met de kritiek. En ik denk dat we het eigenlijk behoorlijk goed hebben gedaan. Zeker als je kijkt naar het aspect uh, Nederlands en Fries. Maar jullie hebben ook Want... niet heel veel klachten binnengekregen dus? Nee, we hebben uh, uh, uh, uh, enkele mensen gehad die hebben uh, gevraagd uh, om uitleg. En dat, heb, dat doen we dan gewoon in het Nederlands of in het Fries, wat ze maar willen. En als je uitlegt uh, uh, uh, wat er aan de hand is, uh, uh, namelijk geen ramp. Uh, wij waren geen rampcentrum, maar een groot incident... Uh, en samenvatting in het Nederlands en een site die tweetalig is, dan snappen de mensen het over het algemeen goed. Even uitleggen misschien, want een regionale omroep is bij een grote ramp, is dat de rampenzend. Dus daar schakelen we onmiddellijk naartoe als er, uh, nou, om, om je informatie te krijgen. In dit geval is het niet een ramp. Als het een ramp was geweest, hadden jullie wel in het Nederlands moeten uitzenden. Uh, nee. Uh, er is een convenant met de veiligheidsregio dan. En in dat convenant staat dan letterlijk dat je de berichtgeving van de burgemeester over de ramp... die zich richt op de bevolking van de hele provincie, dat die in het Nederlands moet. Ook in het Nederlands moet in ons geval. En uh, voor de rest natuurlijk ook in het Fries, want dat is onze voertaal... Uh, uh, verder gaat, uh, uh, gaat die afspraak niet. Dus alleen de berichtgeving van de burgemeester moet dan in het Nederlands. Uh, zou er sprake zijn geweest van een grote rand... dan nemen wij natuurlijk onze verantwoordelijkheid... en willen iedereen in de provincie bereiken. Maar we hebben dat eigenlijk deze keer ook gedaan. Er waren samenvattingen in het Nederlands... zowel op televisie als op internet. En nogmaals, dat is heel goed gewaardeerd, want we hadden een record. Ja, uh, dat dan wel. Uh, maar zijn er ook niet mensen afgehaakt dan misschien... die toch ergens anders dan de informatie vandaan haalden? Maar ik denk dat op zo'n moment he, dat er een grote brand gebeurt met zo'n impact in de stad. Dat mensen uh, naar allerlei verschillende platforms gaan. Zowel naar radio als naar televisie als naar allerlei sites. Om zich een totaalbeeld te vormen. Dus ik denk niet dat mensen afhaken. Ik denk dat ze op verschillende Laten ze shoppen. En dat is heel normaal in deze tijd. Ja, we hebben pas dat hele gedoe gehad met de, met de derby hè, tussen Heerenveen en oh. uh, Cambuur. Dan werd gezegd dat Leeuwarden is eigenlijk Holland is, vinden ze in Heerenveen. Uh, er wonen natuurlijk veel mensen in Leeuwarden die uh, op zich niet het, het vriesmachtig zijn. Is het niet toch een reden om dan uh, dit soort uitzendingen gewoon in het Nederlands te doen volgende keer? Nou nogmaals, wij hebben voor een deel de uitzending in, dus zo... in het Nederlands gedaan. Ik bedoel helemaal in het Nederlands. Uh, nee, wij zijn er voor de hele provincie. En uh, uh, uh, even voor de goede orde, uit allerlei uh, uh, provincieplaatsen kwam bijvoorbeeld brandweer. En waren er allerlei mensen uh, via brandte mensen betrokken... Uh, die heel normaal vinden dat wij dat in het Fries doen. Dus tweetalig, uh, op zo'n moment zeker, is ook gebeurd. Uh, maar voor de rest is onze uh, basisvoertaal gewoon wel Fries. En daar zijn de mensen hier heel erg aan gewend. En dat wordt enorm gewaardeerd. Dirk Bonarius is, is hoofdredacteur van Omroep Friesland. Uh, ik nog, mag ik nog een vraag stellen? Ik wou net zeggen heerens maar uh, vooruit dan. Nou, ja. Ja, zijn we ook genomineerd eigenlijk, of niet? Uh, dat gaan we zo meteen horen. Oké, okay, dankjewel. Blijf luisteren naar Radio 1 vanuit Friesland. De opmars van Q-Music houdt aan. Het marktaandeel in de luistercijfers is de afgelopen maanden weer toegenomen. In de periode augustus-september stijgt Q-Music met 2,1 naar een marktaandeel van 8,9. Ook Sky Radio en Radio 2 doen het goed in de cijfers. Sky stijgt met 1 en Radio 2 met een half procent. Er zijn ook verliezers. Radio Veronica daalt met maar liefst 1,3 En ook luisteren er minder mensen naar 538... Radio 1... en 100 NL. Oké, okay, televisiegala, dat hebben we gehad. Nu is het tijd voor de belangrijkste radioprijs. Op een aantal daarvan uh, kan het publiek stemmen. De rest wordt door een deskundige jury bepaald. Al was het alleen maar omdat ik er zelf in zat dit keer. Het is uh, al bekend uh, wie de Marconi Euro Award dit jaar krijgt. Dat is al uh, bekendgemaakt. Peter van Bruggen. Hè? De man van het Weeshuis van de Hits. Tal van andere mooie programma's heeft hij gemaakt natuurlijk. Afro-collega Arjan Snijders is de grote man achter de radioprijs. En is hier om de genomineerden bekend te maken voor de Talent Award en het radiostation van het jaar. Arjan, hartelijk welkom. Dag uh, Jurgen, goedemiddag. Ja. Uh, hoe zijn die nominaties tot stand gekomen? Er komt een uh, tienkoppige vakjury bij een, uh, Vijf uit de publieke radio, vijf uit de commerciële radio. Minimaal twee vrouwen. Minimaal twee mensen die niet in de popsector werken. Zodat ook bijvoorbeeld de Radio 1-hoek vertegenwoordigd is. Die gaan uh, met elkaar een avond uh, heel veel fragmenten luisteren. En uh, lekkere discussiëren. En uh, nou, je weet ervan, want je zit erbij. En dat kan soms uh, uh, nou ja, tot uh, forse discussies leiden. En uh, ja. uiteindelijk komt er een uh, top drie. Voor, bij, voor beide categorieën is dat, hè? Ja. Um, goed, eerste drie genomineerden voor Radiostation van het jaar. Er staat hier een gigantische knop, uh, Arjan, want ja. we hebben iets bedacht daarop. Ja. Als jij daarop drukt, dan horen we wie de drie genomineerden zijn. Ja, ik ga beginnen, hoor, dan komt-ie. Q, Q dus 3FM en Sky Radio. Waarom? Ja, knap dat je het er allemaal uithaalt hier, deze geluidzee, Jurgen. Nou, um, Q, dat heb je onder andere net gezegd. Het gaat ontzettend goed met die zender. Er worden echt steeds meer luisteraars gevonden. Die zender is groter dan ooit sinds het ontstaan. Dat is toch wel heel erg knap in een hele grote vechtmarkt. De meeste commerciële zenders zitten, tussen, uh, zitten op dezelfde doelgroep te richten. 20 tot 50 jarigen, hè, de boodschappers. Uh, dan toch zo groeien tegen een hele grote partij als 5318. Dat is razend knap. 3FM blijft als uh, de publieke popzender uh, met een marktendeel van 10% toch een hele grote partij en een aanmerk waar heel veel commerciële ook uh, strontjaloers op zijn. En ook Sky Radio heeft een revival doorgemaakt die nu zo'n anderhalf jaar gaande is uh, in de tijd dat Spotify en andere diensten de, uh, ja, het idee zouden geven dat mensen hun muziek wel elders zouden halen. Heeft deze non-stop zender zichzelf uh, heruitgevonden. En inmiddels uh, uh, zelfs in de laatste meting groter dan 3FM. Ja, ja zijn ze voorbij inderdaad. Ja. Dus Q, 3FM en Sky. één van die drie gaat het worden. Het radiostation van het jaar. Dan de drie uh, talenten. Wie zijn daarvoor genomineerd? Ja, dat zijn de drie uh, namen... die je waarschijnlijk niet zomaar zal kennen. Want dit zijn mm -hmm. mensen die vaak in de nacht... of in de weekenden of in de randen van de programmering... Uh, mogen proefdraaien. Daar komen echter wel de, de helden uit voort... waar wij uh, nu nog uh, vele jaren naar uh, gaan luisteren. Het zijn er drie... Um, ik heb ze alfabetisch op achternaam neergezet. Ik weet niet of jullie uh, fragmentjes ook in Nee, nee we doen, het we doen we ze alleen even de naam, maar met een kleine okay. motivatie van jou erbij. Oké. Okay. Uh, Ichmar Felicia is een uh, DJ die op Slam FM draait. Een uh, student journalistiek. Uh, hij heeft een nu-punt uh, talent uh, ook uh, gedaan. Dat is zijn achtergrond. Hij valt wel eens in bij de avondploeg van Slam FM. Dat is een bekend programma daar op die jongere zender. Want die stond al twee keer eerder in de finale van de AVO-Gouden Radioring. Dus hij mag al in de grote shows uh, meespelen. En hij klinkt naar dat we hem nog... Uh, veel langer gaan horen dan nu alleen maar in de nacht. Dat is er één. Angelique Houtveen, zij presenteert op Radio 6 Solid Jazz. Dat is een publieke radiozender met veel Solid Jazz muziek. Ze presenteert ook op Fonix. Dat is een grote stadszender met veel urban muziek. Deze uh, vrouw heeft ook een prachtig afro kapsel. Bijna jammer dat ze alleen maar op de radio is... want ze voldoet helemaal aan het profiel... van wat je op deze zenders mag verwachten. En de derde is Pieter van der Werf. En die presenteert op BNR Nieuwsradio. Hij presenteert daar het programma Beurswatch. En hij doet dat met een schwoen Alsof hij een, een hitshow aan het presenteren is. En dat uh, is sowieso bij BNR wel eens uh, grappig om te horen. Dat die mensen daar met behoorlijk stugge informatie... dat toch heel erg swingend voor het voetlicht weten te brengen. Hij is begonnen ooit bij Amsterdam en Hij heeft een universitaire achtergrond. En uh, hij viel de jury ook gunstig op. Ingmar uh, Ichmar, moet ik zeggen, Angelique dus en Pieter. Dat zijn de drie uh, genomineerden voor de Talent Award. Uh, verder is het dus de Gouden Radioring... voor beste programma en de zilveren radio ster man en vrouw. Maar daar kan het publiek op stemmen. Ja, als je nu uh, radioring.avro.nl intikt... heb je nog een week de tijd om je uit 160 potentiële kandidaten... Uh, ja, uh, jouw favorieten aan te klikken. En je weet, daar bepaalt het publiek wie er wint. En dan is de uitreiking op het radiogala 14 november... Ja, 14 november van 8 tot 9 live op Radio 2 te beluisteren. Arjan Snijders was dat, met de genomineerden dus. En gefeliciteerd alle drie. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. Ja, dat is... De Beatles naar Blokken. Het mediaarchief. Ja, bij die radioprijzen zitten dus ook de Marconi Awards. Er waren vroeger meer categorieën waar prijzen in gewonnen konden worden dan nu. En zo kregen in 1997 Harmke Pijpers als eerste de prijs voor beste radiostem. Een categorie die nu dus niet meer bestaat. In datzelfde jaar werd Frits Spits door zijn vakbroeders uitgeroepen tot beste programmamaker. Frits, gefeliciteerd. Ja, bent u extra goed dan, meneer Spits? Nee, nee, nee. Kijk, op het moment dat je zelf gaat geloven dat je goed bent, dan kun je beter stoppen. Dus je gelooft niet dat je goed bent. Nou, ik geloof dat ik uh, um, vak serieus doe, met liefde en inzet. Ik probeer samen met de redactie van uh, ons programma goed na te denken over wat ze doen. En dat, dat heeft een bepaalde kwaliteit, dat weet ik zelf ook wel. Maar er is altijd een verschil tussen uh, dat wat je doet en dat wat je wil. En zolang dat verschil er bestaat, is er altijd weer de drijfveer om door te gaan. Het is mijn eer en genoegen de beste radiostem bekend te maken. Dat is Harmke Pijpers. zeggen van zo'n mooie stem. Dat is een cadeautje. Ik wou natuurlijk om te beginnen het hele team bedanken. He? Iedereen die aan die stem heeft bijgedragen. Hartelijk dank. Hartelijk dank. Zonder jullie jongens He? had ik hier niet gestaan. Ja, maar wordt voor beste radiostem in 1997. Harmke Pijpers was dat. Andere winnaars waren later onder meer Hans Hogendoren, Rob Trip, Arend Langeberg en Ron Stoeltie. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Vandaag met uh, Roos Slikker is columnist bij het Parool en de Post online. Schrijft sowieso veel meer bladen. De afgelopen weekend een prachtig verhaal in het Volksland Magazine... over mannen die uh, denken dat ze kunnen koken. En uh, <lacht> Ton Verlind is mediaadviseur, oudbaas bij de KRO. Uh, gisteren ontplofte de bom in Frankrijk. Hè. De cijfers van afgeluisterde telefoongesprekken drongen door. 70 miljoen gesprekken werden in één maand tijd afgeluisterd... door de Amerikaanse NSA. In Nederland waren dat er 1,8 miljoen. Maar uh, die cijfers waren eigenlijk al lang bekend, bleek later. Uh, Tweakers, dat is de club die dat allemaal naar buiten heeft gebracht... die hadden een oud verhaal uit de Spiegel... gecombineerd met, met Franse gegevens. Roos, hoe kan het dat dat het niet eerder is opgepikt? Geen idee. Ik vind het ook best gek. We gezegd. hebben met z'n allen zitten slapen. Eigenlijk. Ja, ik denk dat we met z'n allen een beetje hebben zitten dutten inderdaad. En uh, uh, nou ja, ergens, ik, ik, wat ik ook wel opmerkelijk vond... een paar weken geleden hadden we Volkskrant een groot interview... met, uh, met uh, Glenn Greenwald, die ook nog zei... van nou, binnenkort komen we over voor Nederland komen er hele grote cijfers worden er bekendgemaakt en dat soort dingen. Dus je zou dat dat is de man eigenlijk die namens Snowden al die dingen onthult. Ja, en die dat allemaal ja. onthult. en um, um, In dat interview werd daar ook nog wel een beetje spannend over gedaan. Van nou zeg het dan, zeg het dan. Nou ja, hij zei natuurlijk niks, daar heeft hij ook groot gelijk in. Um, um, maar in wezen was er uh, dus ook al van alles bekend, waar niets mee gedaan is. Nee, hoe kan dat Tom, dat we dan toch allemaal zitten te wachten kennelijk tot uh, nou ja, zo'n tweakers uh, wel die dingen combineert met elkaar. en Gisteren dan met dat verhaal van de Nederlandse kant naar voren komt. Ja, dit is medialogica. En het, uh, het aardige van medialogica is dat er helemaal niks uh, logisch uh, in zit. Iets komt op een gegeven moment naar boven. en Dat moet in een bepaalde bedding vallen. Dan wordt het nieuws. Als de omstandigheden ongunstig zijn uh, is het geen nieuws. Misschien speelde hier een rol dat het juni was. Misschien speelt het ook een rol dat het een, een dorre materie is. En dat je even moet wachten tot iemand het in een begrijpelijk perspectief uh, neerzet. Dat is nu uh, gebeurd. Maar eigenlijk is er geen verklaring voor het feit uh, dat op het ene moment iets wel nieuws is en op het andere moment niet. Ja. Ja. Of vinden we dit gewoon helemaal niet een belangrijk onderwerp? We met z'n allen, uh, we, maar ook de mensen? Ik denk niet dat dat waar is. Ik denk dat we dat wel een belangrijk onderwerp vinden. Er is natuurlijk ook al heel veel over gepubliceerd. Maar ik denk dat Ton wel gelijk heeft. Uh, um, cijfers, en het, zijn, het zijn natuurlijk ook heel veel cijfers en heel veel aantallen. Je moet het inderdaad in een um, uh, behapbaar verhaal weten te gieten. Daar zijn uh, heel veel journalisten ook helemaal niet zo heel erg goed in. En de journalisten die wel goed in zijn... Uh, uh, die hebben misschien inderdaad uh, zich ergens anders op gefocust... Of hebben dit even niet gezien. Maar nou. en dan is het dus geen nieuws. Maar ja. toch in de politiek, ik, ik, ik lees nooit heftige reacties... van nou, nu moeten we die Amerikanen eens gaan aanpakken... of zelfs de ministers zeggen dat niet. Volgens mij is hier ook een begrip voor, dat heet flooding. Er komt zoveel op je af, dat je het niet meer kunt uh, overzien. En als het over privacy gaat, dan is dat denk ik... een van de problemen waar we op het ogenblik mee, uh, mee zitten. Lange tijd was privacy een heel goed beschermd uh, begrip. Uh, in Nederland daar hechten we grote waarden aan, maar door uh, de computerisering is er op dat gebied uh, zoveel uh, veranderd. Het, het, het glip je als loszand uit de handen. En niemand weet eigenlijk goed wat er gebeurt, wat de risico's zijn... en wat je er tegen moet doen. Het, het gaat onze pet te boven. Ja. Maar dat is tegelijkertijd ook levensgevaarlijk. Ja. Zo, meneer, praten we door over andere zaken in de media. Dit is Radio 1. Hier is nu het NOS Journaal, Jan van der Putten. De A12 is bij Noodorp in beide richtingen gestremd... nadat een vrachtwagen door de middenberm is gereden. Die vrachtauto zit ook nog klem onder een viaduct. En ook op de A15 bij Permis is een flink ongeluk gebeurd. Kijken wat Kees er straks over zegt. Rusland wil niet officieel reageren op het besluit van Nederland... om naar het zeerecht tribunaal in Hamburg te stappen. Moskou verwijst naar eerdere uitspraken. Daarin zegt de Russische regering dat ze het gezag van het tribunaal niet erkent... Zaken die te maken hebben met nationale soevereiniteit. De Koerdische afscheidingsbeweging PKK dreigt met een nieuwe opstand tegen Turkije. Als de Turkse regering het vredesproces niet snel nieuw leven inblaast. Sinds begin dit jaar is er een wapenstilstand en zijn er vredesbesprekingen. Maar de PKK is helemaal niet tevreden. Overvallers hebben in Maastricht een man beschoten... die ze even daarvoor hadden overvallen. Het slachtoffer zette na de overval de achtervolging in... en er werd een paar straten verder door de daders beschoten. Er is niemand gewond geraakt. En bij twee puppies in Rotterdam en Zaandam... is hondsdolheid geconstateerd. Volgens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit... komen de hondjes uit Bulgarije en zijn ze uit hetzelfde nest. De puppies zijn afgemaakt en er wordt nog gezocht naar de mensen... die die puppies uit Bulgarije hier naartoe hebben gehaald. En dat zijn de hoofdpunten. Nou, weer bij Verkeersinformatie, Kees Kwaks. Flinke problemen bij Den Haag op de A12. U hoorde het al in het nieuws. Er zijn, zijn vrachtauto door de middenbem gegaan bij Nooddorp. Net voorbij het Prins Klausplein. Dat betekent dat de A12 tussen Den Haag en Utrecht... daar bij Nooddorp in beide richtingen dicht is. Er staat file vanuit Den Haag naar Utrecht. Tussen Nooddorp en Soetermeer, twee kilometer. En aan de andere kant staat tussen Den Haag-Malieveld en Voorburg, 2 kilometer. Omrijden kan voor het verkeer vanuit Den Haag naar Utrecht... vanaf Prins Klausplein via Amsterdam... En het verkeer vanuit Utrecht naar Den Haag... kan vanaf Bodegraven omrijden via Leiden. Ziet er naar uit dat deze situatie voorlopig wel even zal voortduren. Op de A13 Rotterdam-Den Haag 6 kilometer... tussen Delft en het knooppunt Ippenburg. Ook een aanrijding was er vanochtend in Europoort op de A15 naar Rotterdam. Dat is ook een flink ongeluk. Drie rijstroken zijn dicht. Er staat 4 kilometer verder tussen Spijkenisse en Pennis. En een ongeluk op de A28 vanuit Hogeveen naar Assen. Voor de afrit Dwingelo 3 kilometer. Lunch met Jurgen van den Berg... En het mediaforum met Roos Slikker en Ton Verlint. Minister Edith Schippers van Volksgezondheid... die wil dat er strengere regels komen voor cosmetische ingrepen... en ook de make-over-programma's op tv... die moeten aan banden worden gelegd. Tenminste, die mogen nog wel worden uitgezonden... maar de omroepen moeten de kijkers gaan waarschuwen... voor de risico's van deze cosmetische operaties. Wil Schippers. Ton, jij zag gisteren een paar keer Robert Schumacher voorbij komen. Toch een pionier op dit gebied. Werkt ook mee aan dat soort programma's. Die was eigenlijk in allerlei programma's te zien. En dat viel je op. Ja, wat had ik een Ongelofelijke bewondering voor deze man, maar waarschijnlijk om een andere reden waar het in, dan waar het in die programma's over ging. Want Schumacher, die volgens mij uh, aan de basis staat van al dit soort uh, programma's, en die zijn inderdaad wel wat extremer geworden in de loop van de tijd, uh, manifesteerde zich nu ineens als een belangenbehartiger van de, van de slachtoffers. Uh, zette zich neer als een autoriteit. En eigenlijk kreeg hij de hele dag, tot en met bij Pauw Witteman toe, de gelegenheid om te vertellen, uh, er is heel veel op deze markt wat niet uh, deugt, maar ik ben op dat gebied de grootste Autoriteit. Maak je geen zorgen. Bij mij ben je, ben je veilig. Dus deze man heeft gisteren voor. Tienduizenden euro's aan gratis reclame binnen <laughs> uh, Complimenten. Complimenten. Ja, ja, maar goed, ja, dan is hij natuurlijk wel ook een soort deskundige. Uh, dus hij vertelt ook vond ik nog wel een paar zinnige dingen uh, daartussendoor. Die waarschuwen, is dat een goed idee eigenlijk aan het begin van zo'n programma? Dat je het publiek waarschuwt van wat je hier gaat zien, let op wat je doet? Nee, ik denk dat het eerlijk gezegd onzinnig is. Ik, ik, ik begrijp de poging. Maar laten we wel wezen, als jij een facelift neemt... en je laat je volledige gezicht uh, van je schedel afstropen... en die uh, met nietjes weer vast... Uh, weer strakker zetten, is er wel een kleine kans dat dat misschien niet helemaal goed gaat. En ik denk ja. dat iedereen dat wel begrijpt. Ik denk wel dat het een goed idee is om heel goed naar die industrie... en naar die branche te kijken. Maar stel dat jij eventueel overweegt om iets aan je grote neus te doen... en er wordt in een programma gezegd, pas op, want het kan ook misgaan. Dan denk ik niet dat je denkt, oh, ik ga toch maar niet. Nee, Tom? Nou, Kees van der Staaij werd nog niet zo lang geleden neergesapeld... omdat hij een waarschuwing wilde voor de negatieve effecten... van een, een site als Second Life. Waar mensen die getrouwd zijn... Second, Second Love. Ook Second Life dan trouwens. <lacht> dat zou de site zijn trouwens. <lacht> waar mensen die, die getrouwd zijn vreemd kunnen gaan. Nou, iedereen viel over hem heen... want dat was moraliserend, moralistisch. Mensen moeten maar vertrouwen op hun eigen verantwoordelijkheid. Als het daar geldt, geldt het hier ook. Ik denk, we, hebben, we zijn allemaal begrepen met gezond uh, verstand. Je begrijpt wel dat hier dingen uh, gebeuren die niet deugen en je moet de risico's uh, zelf inschatten. Nou, en er zijn toch ook programma's waar je juist die medische missers worden benadrukt? Ja, het is niet zo dat wij nooit uh, op de hoogte worden gebracht van het feit dat er medische missers zijn. Sterker nog, dat is een heel favoriet onderwerp van heel veel kranten en tijdschriften om ze nu en dan even een blokje medische missers hmm. te doen. Ja, dan zit hier wel een he heel ingewikkeld uh, aspect aan. Ik vind die, de marketingkracht van die makeoverprogramma's de afgelopen jaren is wel ongelooflijk uh, sterk geweest. Dus permanent is de indruk gegeven dat het toch redelijk risicoloze uh, ingrepen zijn. En er is de, de, het gezicht aan verbonden, letterlijk in dit geval, van veel bekende uh, Nederlanders die toch met z'n allen communiceren: doe dat maar, want het is min of meer uh, gewoon geworden. Nou ja, dat probleem, is wel een beetje kwalijk. Het vind probleem ik. Van, veel, van de meeste van dit soort make is dat ze inderdaad ook gesponsord worden door of mede mogelijk gemaakt worden door. En door dat die is klinieken. natuurlijk door die klinieken. Dat is heel handig van die klinieken. Overigens, meneer Schumacher had daar ook een handje van. Die heeft zelf volgens mij de eerste van dat soort programma's. Nou. Volledig gesponsord door zijn kliniek. Maar hij zei gisteravond bij Paul Witteman dat hij daar wel juist ook de negatieve informatie erbij ja, vertelde. Is natuurlijk ja, Hij heeft natuurlijk nooit verteld van, van, van deze ooglidcorrectie is niet helemaal lekker gegaan. Ik heb die, de ontwikkeling van die programma's redelijk gevolgd de afgelopen jaren. Dat waren gewoon marketingprogrammas ja. en niet meer dan... dan nou ja, ze lieten gisteren bij Paul Wittemann in dat een Amerikaanse serie zien waarbij iemand vlak voor zijn huwelijk totaal wordt verbouwd. Maar echt, echt niet normaal weer wat er allemaal gebeurt. Ja, je begrijpt ook niet waarom mensen daaraan meedoen, maar toch? Nou ja, misschien omdat daarvoor betaald wordt. Hè. Dus bij al die programma's waarbij je denkt... waarom doen mensen daaraan mee... speelt er op de achtergrond volgens mij ook een commercieel belang. En dat kan gewoon zijn dat je er geld voor krijgt. Het kan ook zijn dat er een probleem voor je opgelost wordt. Of dat je in dit geval wordt je bruiloft betaald. Dus het, het, hier wordt betaald om mensen tot grensoverschrijdend gedrag ja, aan te zetten. Maar die mededeling vooraf zeggen jullie allebei... dat heeft niet zoveel zin? Nee, wat want dan zijn er heel veel onderwerpen te bedenken... waarbij je mensen moet waarschuwen. En misschien moeten we Nederlanders erop trainen... om hun eigen verantwoordelijkheden nou, te nemen. Maar ja, bij lenen Lene wordt het wel gedaan, bijvoorbeeld. Hè? Ja, dat vind ik toch een beetje een ander verhaal. Omdat veel mensen niet zo heel erg uh, op de hoogte zijn... Van, van financiële constructies en daar veel meer moeite mee hebben. Wat, wat al zei je, over medische ministers lees je van alles. En natuurlijk op de economiepagina's lees je ook... over verkeerde leningen of verkeerde financiële producten. Maar ik heb zo'n idee dat dat het grote publiek minder bereikt dan bijvoorbeeld zo'n medisch ja. missusverhaal. Ja. Dus geld lenen kost geld vind ik dan nog niet eens zo slecht slogan? Gisteren begon SBS met een uh, nieuw programma, Show Vandaag. Dat programma begint om half zes. We moeten kijken naar de vooravond van SBS gaan lokken. Die loopt uh, nu niet zo heel goed commentator van dienst was in de eerste aflevering uh, Patty Brad... en laat die nou heel deskundig zijn op het gebied van cosmetische ingrepen. Hebben jullie dat wel eens een keer laten, laten doen, die injecties? Ja, nee, ik wel. Ja, ik doe uh, één keer in het jaar, uh, laat ik mijn lippen wat bijvullen... omdat ik absoluut niet van die kerfjes wil met die rode lippenstift... die tot aan je oorlellen komt, <lacht> weet je wel. En ik doe uh, botox één keer in de uh, zes maanden. Want als je dat elke drie maanden doet... Dan, uh, dan word je er op een gegeven moment immuun voor. En je moet gewoon weten... Door wie ja, je hebt laten ja. nou, Dat trof natuurlijk dat Patty daar op de bank zat. Want uh, nou ja, dat is een, een voorbeeld van, uh, van de hele cosmetische industrie, zullen we maar zeggen. Dat het goed ging of dat het slecht ging? Ja, dat werd me niet helemaal duidelijk. Nou, ik ben wel eventjes een tikje van de bank gerold toen ze zei: Je moet het wel natuurlijk houden. Ja, ja precies. <lacht> wat wat voel je van dat programma over het algemeen? Ja, heel vernieuwend. Nee, het, het, uh, het is uiteraard al een programma zoals we het al kennen: het is een soort kruising tussen RTL Boulevard en Koffietijd, denk ik. Op zich niet slecht gemaakt. Maar we hebben er al heel erg veel van. En het is een ditjes en datjes programma. Uh, het heeft de diepgang van een pierenbadje. Op zich geeft dat niet. Het is niet erg. Maar ik denk niet dat heel Nederland om half zes massaal alle potten en pannen laat staan... om te gaan kijken uh, wat uh, Petty Brad te zeggen heeft over botox. Nou, want het is een beetje... ik, ik vond het een beetje zo'n Amerikaanse setting. Die Ellen DeGeneres zit ook op zo'n ronde bank vaak. Hè. En dan, nu wordt het door boven van Ervedorems gepresenteerd... en Cynthia Apma. En Petty Brad zit er dan bij als commentator op die bank. Nou, een beetje keuvelen. En dat is het dan eigenlijk. Uh, Tom, wat voor jij? Nou, je hebt het net eigenlijk al gezegd. Het is een beetje uh, keuvelen. Het is naar mijn gevoel een overbodig uh, programma. Dat tijdstip is als nieuwstijdstip natuurlijk wel heel interessant. Maar er is ook een soort spitsuur als het gaat om informatieve uh, programma's. En hele goede informatieve programma's in hun soort. Dus uh, ja, dit is in, in de hol van de leeuw nog uh, iets proberen te bereiken. Wat mij opviel was uh, ja, de, de onvermijdelijke uh, Bo. Die uh, zegt dat hij elke keer van zijn mislukkingen uh, leert. Dus nu inmiddels uh, heel zou moeten zijn, zou je kunnen zeggen. Maar dat weerspiegelde zich niet in zijn aanwezigheid in dit programma. Ik heb op zijn body language gelet... en het, het leek alsof het een soort corvée was... dat hij opdracht had gekregen om in dit programma te zitten. Want uh, hij liet geen enkele gelegenheid passeren... om te laten zien dat hij het maar onzin onderwerpen vond. Ja, het, misschien is dat een rol die hij zich aanmeet, maar ik vind als je een, een nieuwsprogramma maakt, uh, dan moet je wel laten zien dat je in je eigen pro programma gelooft. En die indruk had ik bij hem niet. Hmm. Maar goed, je kan dat ook zeggen, hij zit, hij zit ook een beetje om de relativerende ja, factor te zijn. Daar ben ik, ik ben het er ook niet helemaal mee eens, want bij RTO Boulevard deed hij dat destijds ja. echt meestelijk. Dat was, was jou ja, zo goed bij hem. Relativerende toon, heel fijn naast die, die van Albert Verlinde die dan alle nieuwtjes heel serieus bracht. Het enige vervelende is natuurlijk dat we deze rol van Bo al heel lang kennen... en dat hij het bij RTL Boulevard gewoon beter deed. En dat komt ook omdat we, we, we, we kennen het format van RTL Boulevard. We zien nu, we zien nu Bo eigenlijk um, in dezelfde rol op een andere bank, dezelfde nieuwtjes aan elkaar praten... want de overlap is enorm. Ik weet niet hoe vaak ik gisteren weer de televisiering voorbij heb zien komen... maar ik uh, geloof het nu wel. Ja. Ik vrees dat iedereen dat een beetje heeft. En ja, dan moet Bo daar ook nog een beetje schamper en geestig over gaan doen. Ja, ik geef het je te doen. Uh, op de Twitter zagen we de reacties uh, nou eigenlijk best wel positief. Het waren niet heel veel reacties. En het woord gezellig viel heel vaak. Nou ja, dat, dat was het op zich wel. Ja, gezellig. Maar overbodig zou ik zeggen als je kijkt naar wat het uh, aanbod op dat moment op andere televisiezenders is. Er uh, hebben ook maar begreep ik 100.000 mensen naar gekeken. Ja. Terwijl het normaal ja. gesproken op dat tijdstip meer mensen kijken. In het algemeen is het zo dat een eerste aflevering van een programma krijgt veel publiciteit. Daarna wordt het in het algemeen uh, minder. En dan is 100.000 niet een fantastische maar. start. Er zat één, vond ik zelf, heel leuk onderdeel in. Dat is uh, de BN'ers die de tweets over zichzelf uh, moeten voorlezen. Dat zijn vaak hele uh, negatieve tweets. Ze waren Johnny de Mol. En uh, ik geloof dat ze dat geleend hebben van Jimmy Kimmel, daarvoor een aardig onderdeel. Ja, ik heb het ergens al eens eerder gezien, volgens mij, bij SBS. Volgens mij hebben ze er ook wel eens geprobeerd een programmaatje over te maken. Maar op zich is dat inderdaad wel een geinig onderdeel. Het enige is, je kan, houdt dat, denk ik, niet lang vol. Want je zag het nu al. Eigenlijk waren de reacties eender, namelijk dat de BNR leest iets heel akeligs over zichzelf voor. Die lacht dan en zegt, goh, dat is best wel akelig. <lacht> ja, op zich, volgende week, denk ik dat ik dat wel gezien heb. Nou. Ik zou het dan wel leuk vinden als echt uh, Patty Brad bijvoorbeeld enorm uit de panties omdat ze woedend wordt over een Twitter-aanval. Maar ik vrees dat we dat niet gaan zien. Dan nog even over Dierik Bonaris, de hoofdrector van Omroep Friesland. hadden we net aan de lijn vanmorgen. een verhaal in Trouw hè, dat ging over die brand. En dat er toch wat ja, verwarring was over de, de Friese taal die daar uh, vooral gebruikte. Hij zegt dat ze ook dingen in het Nederlands hebben gedaan. Wat vond je van uh, zijn verklaring, uh, Tom? Hij zegt, ze zijn uh, tweetalig geweest... maar de Nederlandse taal staat op andere media dan op het uh, hoofdmedium. Althans, zo heb ik het begrepen. En hij gaf aan dat dat succesvol is geweest. En dan denk ik, nou, dan is de conclusie helder. Als er een calamiteit is en je maakt uh, nieuws en actualiteiten... dan moet je de gelegenheid gebruiken... om zoveel mogelijk mensen naar je zender uh, te halen. Uit marketingoogpunt, uh, uh, zou ik maar zeggen. En ook omdat je verantwoordelijkheid hebt... onder dat soort omstandigheden iedereen te bedienen. En dan denk ik, ja, dan is op, op dat moment... Uh, de, de Nederlandse taal ge gebruiken een voor de hand liggende keuze. Ja. Hij ja. deed het interview met jou ook niet in het Fries nee, helemaal. Op. Maar het is zo, op Omroep Friesland doen ze alles in het Fries. Hè? Dus bedoel, alle ja. uitzendingen zijn in principe in het Fries. Als jij daar als geïnterviewde Nederlands wil praten, kan dat. Maar de vragen worden in het Fries gesteld. En je mag toch ook zeggen, van als jij in Leeuwarden woont... dat je iets van die Friese taal mag begrijpen. Ja, die kans lijkt me vrij groot. Bovendien, als je naar Omroep Friesland kijkt... is de kans vrij groot dat ze er Fries praten. Dus ik vond het eigenlijk best een goed verhaal wat hij had. Ook omdat ze, volgens mij, werden er wel samenvattingen in het nieuws gegeven in het Nederlands. Dus je weet wel degelijk wat er aan de hand is. Overigens, jullie lieten net een fragmentje horen waarin iemand in het Fries iets over vertelde. Ik spreek geen Fries, maar kon dat uitstekend verstaan. Mocht je dan nog eens niet begrijpen waar het over gaat, dan zijn er inderdaad talloze andere plekken waar je natuurlijk je nieuws vandaan kunt halen. De vraag is gewoon hoe je je profileert. Ben je een Friese zender met een kleinere doelgroep en dan zijn je volledig in de Friese taal uit. Dat is eigenlijk wat ze normaal doen. Of ben je een grotere nieuwszender... en probeer je een zo groot mogelijk publiek te bereiken. Dan lijkt het me verstandiger om in het Nederlands uit te zenden. Maar een zender die altijd in het Fries uitzendt... als er dan ergens een brand is, lijkt het me heel gek... als je zegt, nu switchen we naar het Nederlands. Tom? Ja, ik zou als, als hoofd, maar ik, ik ken de Friese gevoeligheden natuurlijk niet... maar vanuit mijn eh, pragmatische journalistieke achtergrond zou ik de gelegenheid eh, gebruiken om een optimale rol te spelen onder dit soort bijzondere omstandigheden. En daarbij hoort dan naar mijn gevoel uh, uh, Nederlands of ja. Fries en uh, Nederlands. Nou ja. nou ja, goed, ze hebben gezegd dat het niet een ramp was. Een over, over, uh, overkoepelende ramp. Het was gewoon de, dus die brand, een ramp op zich natuurlijk. Uh, goed, goed, nou ja, we hebben zijn uitleg gehoord. Het verhaal in trouw uh, probeert hier een beetje te relativeren. Dat is duidelijk. Dank dat jullie die hier waren voor het mediaform Roos Slikker en Tom Verlint. We gaan een liedje draaien van Robbie Williams. Sterker nog, het is een nieuwe single die heet Go Gentle. You're gonna meet some to the zoo. A except for one or two. Some of them are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 We Because... call And it's worth it Robbie Williams, pas nog op de bank bij het van Huis. Uh, dat deed hij leuk, vond ik eerlijk gezegd. Uh, zijn nieuwe liedje heet Go Gentle. We gaan de nationale nieuwsquiz spelen. Dat doen we vandaag met Johnny Smit. Die is 51 jaar en komt uit Overdinkel. Ja. Waar ligt dat ook alweer? Twente. Twente, Twente. Ja, aan de uiterste grens. Bij de, bij de, bij Wasser, de Lutte ja in de buurt Denenkamp. bijna Duitsland is dat hè? bijna Duitsland ja, op ja. afstand ja en um, u houdt van uh, naar de Schouwburg gaan wat is nou de laatste voorstelling die was van u zei nou dat was echt een topvoorstelling. oh hier... daar ben ik een uh, uh, musical geweest, uh, toon geweest naar Toon Hermans Ah Slaas ja mooi ja. ja mooi ben ik zes keer geweest ja uh. Echt waar? Nou ja, ik ben heel een fan van toren. Dus, uh, ja. en zonneveld en allemaal dat spul. De, de grote oude cabaretjes. Ja, oude, ja. ja dat, dat, dat had prachtige recensies inderdaad. Ja. Um, 84 punten, dat is een ander verhaal. Dat ja. is de hoogste score gisteren neergezet. Uh, daar moet je in ieder geval overheen. Eerst maar eens de nieuwsfactor bepalen. Dat komt We slepen de Russen voor het internationaal zeerecht tribunaal. Om de 30-koppige bemanning van het Greenpeace schip Arctic Sunrise vrij te krijgen. De Nationale Nieuwsquiz. Het schip voer onder Nederlandse vlag toen het door de Russen geënterd werd bij een olieplatform van Gazprom. Nederland hoopt natuurlijk dat dit ertoe leidt dat bemanning en het schip worden vrijgelaten. De kans bestaat dat het tribunaal het verzoek afwijst. Ik denk dat wij juridisch uh, goede papieren hebben. Het is mogelijk dat uh, het schip wel vrij wordt gelaten, de bemanning eigenlijk wel niet. Nu is het aan de rechter om daarover een uitspraak te doen. Ja, minister Timmermans diende dus gisteren een verzoek in... bij het Internationaal Zeerecht-tribunaal... om medewerkers van Greenpeace vrij te krijgen. Vraag 1. In welke stad is dat Internationaal Zeerecht-tribunaal gevestigd? Hamburg. En dat is goed. Het is de eerste keer dat Nederland... een dergelijk verzoek indient bij dat tribunaal. Vraag 2. Nederlandse medewerkers van Greenpeace zitten vast... omdat ze in Rusland worden beschuldigd van piraterij. Hoeveel jaar gevangenisstraf kunnen ze daar maximaal voor krijgen? Vijftien. En ook dat is goed. We gaan naar vraag 3. Daar hoort geluid bij. Luister goed. Ja, ja, ja, ja. ...naar bolden geknapt. Beleven tot nog wat. Wat was er te zien? Niks. <laughs> dat is het einde verhaal. Ja, maar dat mislukt is. Ja, dit gaat over een schip dat vast ligt bij uh, Petten. Hoe heet dat schip? Dat is vraag drie. Oh, heb ik net nog gelezen. Uh, Heel moeilijke raam. Zeldenrust. Dat is goed. Ja. ja. De Z75. Ja. Zeldenrust. Gisteravond mislukte trouwens opnieuw een poging... ...om dat schip bij springtijd los te krijgen. Vraag vier. Welk bergingsbedrijf heeft nu al een aantal keren... ...te vergeefs geprobeerd om dat schip los te trekken? Pooh, smittak? Had gekund. Nee, het is mammoet. Oh, man. Begin van de avond doen ze opnieuw een poging om dat schip los te krijgen daar. Vraag 5. Opnieuw een geluidsfragment. Wie is dit? Ik ben erachter gekomen in maart van het jaar... toen ik Turkije binnenreisde en apart werd genomen door de grenspolitie... die mij vermelden na een aantal uren te hebben gewacht daar... dat ik inderdaad op een zwarte lijst sta, een verboden persoon ben in Turkije... Bram van Meulen. En dat is goed. Turken weigeren te zeggen waarom deze Bram van Meulen op die zwarte lijst staat. Hij is correspondent he? daar in Turkije. Vraag 6. Per welke datum komt Vermeulen het land niet meer in als hij op die zwarte lijst blijft staan? Maart volgend jaar. Dat is niet goed. Het is 1 januari 2014. Oh ja. uh, trouwens maakte Bram van Meulel al eerder bekend... dat hij aan het eind van dit jaar terugkeert als correspondent in Zuid-Afrika... waar hij ook een dochter heeft wonen. Dus op zich zal hij er niet zoveel last van hebben. Maar het gaat ook om het principe natuurlijk uiteindelijk. Laatste vraag. Uh, aanwijzing over een onderwerp uit het nieuws. Dus niet een persoon, maar een onderwerp. En de vraag is heel simpel. Wat wordt hier bedoeld? Als u weet wat het is, onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen. 4. Ik zit in een grote glazen blokkendoos. 3. Ik ben ook heel actief in Duitsland. 2. Yes, we scan. Uh, stop, KPN? Dat is niet goed. Oh. Want de laatste aanwijzing was... gisteren was in het nieuws dat ik 1,8 miljoen Nederlandse telefoontjes aftapte. Oh. En dat is niet KPN, maar dat is de NSA. Oh, ja. um, die glazen blokkendoos, die wordt ook wel de Puzzle Palace genoemd. Mm. Dat is het hoofdkantoor van de NSA. Het staat in Maryland... In Duitsland werden in december 2012 wel liefst 500 miljoen telefoons afgetapt. In Frankrijk ging het om 70 miljoen telefoongesprekken. Um, ja, dat zochten we dus, de NSA. Um, u blijft steken op 4, daarmee gaan we vanmiddag volgen in deel 2 van de quiz. Okay. Ik denk dat criminaliteit nooit goed te spreken is, was inderdaad.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 Johnny Smit is 51 jaar, komt uit Overdinkel en is de kandidaat vandaag in de quiz. Um, we hadden er net, jury mag ik dat nog even terugzien op mijn schermpje hier, uh, vieren. En dat betekent dat er 21 goed moeten zijn voor een gelijk spel. Tenminste, een gelijkspel, dan komt hij ook op 84. Mm -hmm. uh, dat nog wel even naar opgave. Ja. Maar we gaan gewoon kijken hoe ver het komt. Eerst de vraag, stel ik dan het antwoord of pas? 90 seconden de tijd, daar komen ze. De Nationale Nieuwsquiz. Wat is de naam van de architect die gisteren de Johannes Vermeerprijs kreeg? Pas. Rem Koolhaas, wie zei gisteren te willen meedoen aan de Syrische presidentverkiezingen in 2014? Assad. Dat is goed. Welke spellenfabrikant heeft een rechtszaak verloren tegen branchegenoot Ravensburger? Pas. Jumbo, welk sociaal medium kwam er gisteren met een grote storing? Facebook. Goed, wie is de nieuwe trainer van de Duitse voetbalclub Nürnberg? Uh, Dat is goed. Wat is de strafwijs van het Cambodja-tribunaal... tegen twee oud-leiders van de Rode Kmer? Twintig jaar. Levenslang. Hoe heet het Duitse oorlogsmisdadige... die definitief op een geheime plek wordt begraven? Priepke. Goed. Een oud-studenten van welke hogeschool stond gisteren voor de rechter... om alsnog haar afstuderen af te dwingen? Pas. In Holland. Een mensenrechtencommissie in het parlement van welk land... heeft kritiek op de jeugdzorg in Nederland? Pas. Als Turkije. Wat voor toestellen gaat het Franse spoorbedrijf SNCF inzetten... om koperdiefstal te voorkomen? Pas. Drones. In Griekenland is een Roma-paar aangeklaagd... voor de ontvoering van een blond meisje. Hoe hebben ze dat kind genoemd? Pas. Maria. In welk land dreigt een burgeroorlog... nu de oppositiebeweging Rena Mo een vredesakkoord heeft beëindigd? Mozambique. Dat is goed. In België zijn klachten ingediend... tegen een televisiespotje van welke winkelketen? Lakker. Dat was Zeeman. Wie won gisteren de finale van Holland's Next Topmodel? Pas. Nikki, welke Nederlandse overleden pastoor krijgt morgen de Yad Vashem-onderscheiding? Oh, ik ook al eerst een pas. Kok, heet hij. Welke schrijver gaat voor de Engelse uitgeverij Pen Quinn... een bloemlezing maken van Nederlandse korte verhalen? Pas. Dat is Joost Wageman. 21 moesten er goed zijn. Nee, dat zijn er niet. Ik <laughs> nee. <kwam> ga zo snel. <laughs> het was uh, te, nee. vaak, uh, te vaak ja. pas. Ja. Ja. Vijf uh, waren er goed. Maal okay. vier uit de eerste ronde, dat is twintig. Maar ik heb het idee dat dat toch een beetje onder uw stand is. Hmm. Oké. Okay. Toch? Ja, ik, heb, ik had het idee dat hij dat wel aardig in het nieuws zat. Maar, ja, dat vind uh, ik ook wel. Ja. Maar het gaat wel zo snel en een beetje zenuwachtig. En, uh, ik snap dat. En, ja. en, en die laatste vraag voor de pauze, zou ik maar even zeggen. Um, dat, uh, ja, daar, daar hadden we gewoon wat punten gescoord moeten worden. Maar ja, dan ja, ja. Scheelt het gelijk gaat, het gaat om de eeuwige roem, om de ere. <laughs> ja, zo is het. <laughs> die kan niemand ons meer afnemen. Zo is het. Um, ik geef mee de kaarten voor beeld en geluid de lunchradio, de mok en de lunchbox. Dank je wel. Veel plezier ermee. Een goede reis terug naar Overdinkel. Dank u. Dat was hem, de kandidaat van vandaag. Wilt u ook een keer meedoen aan die quiz? Ik zeg dat nog maar een keer. Ga naar de site van dit programma Lunch, dus van de NCRV. Is wel te vinden via internet. U kunt ook gewoon een mailtje sturen naar nationale nieuwsquiz@ncrv.nl. Dan komt dat allemaal in de mailbox van Esther en die maakt dan de keuze. En wie weet zien we elkaar, niet Esther en ik, wij zien elkaar elke dag... maar u en ik als kandidaat, ik als quizmaster, hier in deze studio. Zometeen gaan we tomaten eten in het kader van de werklunch... maar eerst het NOS Journaal van de 1 uur.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 Als Amerika echt stopt met het betalen van de rente op zijn staatsschuld en het afbetalen van die staatsschuld, dan zijn de gevolgen echt niet te overzien. En als die schuld zeg maar, niet op korte termijn kan worden afgelost en als ze in gebreken blijven, dan gaat zo'n land in default zoals het band betalen. Dan komt bij spreken ook het onderlinge leenverkeer tussen banken komt weer tot stilstand. Dan heeft het een weerslag in de vertrouwen op markten, financiële markten, maar ook in de economie natuurlijk.